Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn vijf mensen opgepakt voor het drogeren en seksueel misbruiken van tientallen vrouwen. Het gaat onder meer om drie kroegbazen. Deze verslaggever van de VRT weet hoe ze te werk gingen. Die verdachten zouden minstens 41 vrouwelijke slachtoffers hebben gemaakt... tussen eind 2021 en eind vorig jaar. Vrouwen die ze hebben verdoofd, meestal met ketamine... een drug die ook als verdovingsmiddelen voor paarden wordt gebruikt... en daarna zouden ze hen verkracht hebben. De slachtoffers kregen een drankje aangeboden... en de volgende ochtend herinnerden ze zich niks meer. In het onderzoek zijn eind vorig jaar al eens vier mensen opgepakt... en sommige van die vier zijn nu dus opnieuw gearresteerd. Willem Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen voor opruiende uitspraken in de coronatijd. In 2020 riep hij in een livestream op Facebook op om te gaan demonstreren in Den Haag. Terwijl dat protest net verboden was door de rechter. Ook spoorde die mensen op Twitter aan om de coronaregels te negeren. Bij een lagere rechter kreeg Willem Engel alleen een voorwaardelijke celstraf van een maand. Nu in hoger beroep is dat dus een taakstraf geworden. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de prijzenpot voor het Club WK bekendgemaakt. De winnaar van het toernooi kan tot wel 125 miljoen dollar verdienen. In de prijzenpot zit in totaal meer dan een miljard. Dat bedrag wordt verdeeld over de 32 teams die meedoen. Dat zijn de beste clubs uit alle werelddelen. Er zitten geen Nederlandse ploegen bij. En honderden mensen hebben vanochtend afscheid genomen van Rob de Nijs. De zanger overleed anderhalve week geleden aan Parkinson. Tussen 9 en 12 konden fans langs de kist lopen in het De La Theater in Amsterdam. Ja, heel, uh, heel, heel mooi om uh, afscheid te nemen, maar ook uh, wel heel verdrietig ook. Net alsof een familielid is overleden, voor mij. Ik uh, heb het afscheidsconcert in, uh, in Antwerpen niet meegemaakt, bewust. Omdat dat voor mij een beetje te emotioneel zou geweest zijn. Maar hier vond ik dat ik uh, moest zijn om afscheid te nemen van toch wel ja, de, rode draad, de muzikale rode draad door mijn leven. En ik ben zeer blij dat ik hier ben vandaag. Had ik niet willen missen. Ik ben blij dat ik het ook gezien heb. Een hele mooie foto, Inge van hem. Ja, ik ben er een beetje stil van. Straks nemen familie en vrienden afscheid van Rob Nijs. Dat doen ze tijdens een besloten bijeenkomst, ook in het theater. Het weer vanmiddag is er regelmatig zon. Het wordt tussen de 10 en 15 graden. De komende nacht komt het af tot rond het vriespunt. En morgen weer een zonnige dag met maxima van 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door een technische storing is de Velsertunnel in de A22 momenteel dicht. Van Velsen naar Beverwijk.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 Dit is ZFM, Oost-Berlijn, unter den Linden Er wandelen mensen, langs vlaggen en vaandels Waar en Marx,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 Thinking it will come back and reach my home It's like a dam Like a distant face It's like a shadow All my long Something that That I can touch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 To Z or not to Z, there is no question. ZFM.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 They got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 Here is Barry Wright's cell of Matt, Let the Music Play. One ticket please. Well I don't know if everybody's here. Hey what's going out, man? Yeah. She's at home. Yeah she's at home. Yeah. Hey. The night away Yeah, right here, right here Where I'm gonna stay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 sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a damn ring. Well, it's all right. Even if they say you're wrong. Well, it's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 Maybe somewhere down the road when somebody plays the the the Purple Haze well, it's all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 Het waren de Traveling Wilburys met End of the Line. De volgende, de Shoop Shoep Song van Cher.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 De Commodores werd in 1968 opgericht door een groep studenten uit Tuskegee in Alabama. De uiteindelijke bezetting was Lionel Ritchie, natuurlijk een bekende, Thomas McClary, William Williams, William King, Ronald Lee Peart en William Orange. Aanvankelijk noemden ze zich de Jays. Maar omdat dat te veel leed op de OJ's, werd er gekozen voor de Commodores, nadat William King een woordenboek opensloeg. Hier zijn de Commodores met Nightshift.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 5717373. 7, 7, 3 7, 3. 7, 7, 3 7 3. Simply red If you don't me, by now.